Met de lekkere klanken van Jamie Jones dit uur in de Slam Mix Marathon. Hartelijk welkom.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 De Vrijdag Pre-Party, waar mogen je Pre-Party voor zijn? Kan natuurlijk al ook volgende week zijn. Het eerste feestje voor het taststukken door staat op, het, uh, op de planning. Frankie Bizzardo, lekker zeg. Is en wat is dat voor jou? Kom maar door. Hou die appje van Nino. Let's go, weather, summer, uh, lekker man, Wintersport Ricardo. Nou, je bent bij Pre-Party voor straks drie uur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 Hello kitty! Daar naar Ibiza. Jamie Jones. Hoor je in de Slam Mix Marathon. Met straks nog op de line-up. Sowieso de relevante tracks voor de dansvloer. De Mix Marathon chart komt eraan. Ook Joel Corey. Maar zometeen hartstikke live hier. Vanaf het Zen Center in Amsterdam. Linda Pangs komt eraan. Achter de wheels of steel bij Florian. Veel plezier en een happy weekend. De Slam Mix Marathon. Elke vrijdag. 24 uur. In de Mix.